Vijf uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Opnieuw auto's beschoten op snelwegen. De was opgepakt in Noord-Korea. En Noorse politie tevreden over reconstructie met aanslagpleger Breivik.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 De daders zijn. Vorige week zijn ook auto's beschoten, onder andere op de A13. Toen is er door onbekenden geschoten vanuit een rijdende auto met een luchtbuks.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 Een zware beproeving ook voor zijn familie. Dat staat in een persverklaring. Hij wil er zelf niets over zeggen uit angst voor het lot van zijn Noord-Koreaanse medewerkers. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is blij dat Van der Bijl weer terug is in Nederland. In de Tweede Kamer zijn de slachtoffers herdacht van de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië. Kamervoorzitter Verbeet zei dat Nederlanders op 15 augustus en 4 mei op een eigen manier herdenken, maar niet alleen. Morgen is het 66 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië eindigde door de capitulatie van Japan. Volgens de traditie wordt op de 14e augustus door de voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer een krans gelegd bij de Indische plaketten in de hal van het Kamergebouw. Tijdens de Japanse bezetting zaten zo'n 140.000 Nederlandse burgers en militairen vier jaar vast in Japanse kampen. Zeker 25.000 van hen kwamen om het leven. De dader van de Noorse aanslagen, Anders Bruivik is met nieuwe details gekomen over de schietpartij op het eiland Utøya. De Noorse politie wil nog niet zeggen wat hij precies heeft gezegd... maar het zouden bruikbare details zijn voor de rechtszaak. Bruivik werd gisteren bijna acht uur onder zware politiebewaking... aan een touw over Utøya geleid. Het was volgens de politie een zinvolle reconstructie... omdat Bruivik zich nieuwe dingen wist te herinneren. Hij zou op het eiland geen enkele spijt hebben getoond. Tijdens de reconstructie was vliegverkeer boven Utoja verboden en ook boten mochten niet in de buurt komen. Op het eiland schoot Anders Bruivik zo'n drie weken geleden 69 mensen dood. Kort daarvoor waren acht mensen omgekomen door een bomaanslag van Bruivik in Oslo. In de Verenigde Staten is de Tsjechische anticommunist Sterat Machin overleden. Hij was 81 jaar. Machin en zijn broer leidden een militante groep anticommunisten in het toenmalige Tsjechoslowakije. Hun daden houden tot op de dag van vandaag de Tsjechische samenleving verdeeld. Dat komt doordat ze om aan wapens en geld te komen overvallen pleegden... en daarbij twee agenten en een geldloper doodschoten. In de jaren 50 vluchtte Marchin via de DDR naar het westen. Daarbij schoot hij opnieuw drie mensen dood. Dat zouden Oost-Duitse veiligheidsmensen zijn geweest. In verband met die zes moorden hebben de Tsjechische presidenten Havel en Klaus... geweigerd om Marchin en zijn groep als anticommunistische verzetstrijders te erkennen. De Eneco Tour is gewonnen door de Noor edvald borrison Hagen. In de laatste etappe naar Sittard kwam zijn voorsprong op de Belg Philippe Gilbert niet meer in gevaar. Hagen won naar ruim 200 kilometer de Massasprint. Beste Nederlander in het klassement was Jos van Emden, die vijfde werd. Twee jaar geleden won Borrison Hagen ook al de wieleronde door Nederland en België. Ajax heeft de koppositie in de Eredivisie weer overgenomen van Feyenoord. In de arena wonnen de Amsterdammers met 5-1 van Heerenveen. Utrecht speelde thuis gelijk tegen de Schraafschap. De doetegummers stonden lang met 2-0 voor... maar in het laatste kwartier scoorde Mühlengraat twee keer voor Utrecht. Herakles won thuis met 2-1 van NAC Breda. En Groningen tegen ADO Den Haag is nog aan de gang.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 Tijdelijk tot 150 euro actiekorting op uw energierekening. Atomstroom.nl Goedemiddag, het laatste uurtje op deze zondag. Met een voetbalwedstrijd die nog altijd bezig is. 35 minuten oud. FC Groningen tegen ADO Den Haag. Het staat daar. We hebben uh, wat problemen met de lijn met de Euroborg. 2-0 voor FC Groningen. Beide doelpunten werden gemaakt door Tim Matafs. De nieuwe koploper in de Eredivisie is Ajax. 9 doelpunten voor, 2 doelpunten tegen, 6 punten uit twee wedstrijden. Ajax won vandaag met 5-1 van FC Groningen. Doelpunten voor Ajax werden gemaakt door Siktorson, Alderwereld, Boerrichter, Soleimani en Van der Wiel. Dost scoorde tegen namens Heerdeen. Frank de Boer dus een gelukkig man. Hij sprak na de wedstrijd met Jeroen Gutter. Was het een compleet onbezorgde middag, Frank? Of waren er toch wel momenten dat je dacht: dit moet beter? Nou, er zijn altijd dingen wat beter kan, natuurlijk. Maar ik denk dat we eigenlijk 90 minuten het tempo hebben bepaald. En het kwaliteitsverschil uh, vond ik uh, wel duidelijk in de hele wedstrijd. Alleen ze maken één fantastische goal naar onze goal heel snel. Ja, dat is een domper. Het uh, was ook een compliment aan Eerdeveen, want het was een fantastische aanval. Alleen ja, ben je zo hard aan het vechten om die ene goal te maken. We hadden heel veel controle. Ja, dan moet je weer opnieuw beginnen. Gelukkig uh, heeft Tobi ja, toen uh, de juiste snaar geraakt, moet ik zeggen. aardig goal, hè? Ja, fantastisch. Maar dat weet je dat hij dat kan. Dat heeft hij al een paar keer uh, bewezen. Dus als hij dat ook, het gevoel ook uh, krijgt, dan is dat ook weer een groot wapen. En vooral omdat ze hem vaak vrijlaten. Nou, hier moet hij wat mee doen. En als dat gebeurt, dan stappen weer mensen uit waardoor andere mensen weer vrijkomen. Iets waar je meer gebruik van moet maken dus, is conclusie. Ja, soms moet je even sneller indribbelen. Op dat moment, ja, als dan niemand uitstapt. Je weet dat je een groot wapen met zijn schot, dan moet je die ook gebruiken. En anders, als er dan uiteindelijk iemand uitstapt, betekent dat er of één op één komt te spelen. En dat is uiteindelijk de bedoeling van het spel. Bij vlaggen speelden jullie echt voortreffelijk. bal ging rond, hoog tempo. Maar soms was het ook wat, uh, in een wat minder hoog tempo. Uh, kwam Heerenveen ook nog een paar keer gevaarlijk uit. Uh, wat is dan zeg maar, uh, voor jou wat de doorslag geeft? Dat je, dat je dan even de controle verliest of altijd toch moet doordekken? Nee, je weet dat je niet altijd uh, 90 minuten kan doordekken. Dat proberen we wel. ik denk dat we in de 89e de minuten deden we dat wel weer op een gegeven moment. Alleen, ja, er zijn soms perioden dat het even net niet gaat. Dat je net even wat slordige keuzes maakt. Dat je meer naar achteren moet lopen. Maar overal ben ik juist zeer tevreden. We hebben ze eigenlijk continu de wille opgelegd. En als je ziet wat... We eigenlijk 90 minuten gedaan hebben. En ik denk dat het ook nog wel een beetje pakte. speelde, het weer. Opeens van 15 graden had ik het gevoel dat het opeens bijna 30 graden hier binnen was. En dat, dat proefde je wel een beetje in de eerste 10 minuten. Het was een beetje loomachtig van beide teams. En de bal snelheid was niet al te hoog. Eigenlijk na 10 minuten vond ik dat we dat oppikten. En toen pikten we ook alle tweede of derde bal op. En toen hadden we ze echt uh, bij de keel, zeg maar. Je hebt wat nieuwe spelers uh, ingepast, Boerrichter, Siegdorsson. Hoe vind je dat het uh, aanpassen gaat? Ja, goed. Uh, ik denk dat Dirk uh, natuurlijk heerlijk, uh, die maakt zijn goaltje. Koolbein maakt zijn eerste goal, heel belangrijk natuurlijk als spits zijnde. Ja, ik denk dat ze fysiek nog niet uh, 100% zijn, dat zie je ook. Dat ze beide geen, geen 90 minuten kunnen uh, volhouden. Nou, zijn, allebei uh, hebben ze kleine besturen gehad, waarvan Dirk natuurlijk die uh, spring scheen. Uh, Kolbein is ook niet helemaal fit uh, aan het seizoen uh, begonnen. Dus die moet je heel voorzichtig brengen. Maar wat ze laten zien, dat is veelbelovend. Juist, veelbelovend, absoluut. Frank de Boer, hij wint dus met 5-1 met Ajax van heen. Inmiddels is het bij FC Groningen tegen ADO Den Haag. 3-0 geworden voor Groningen. En ook het derde doelpunt voor de Groningers werd gemaakt door Tim Matafs. Thank you Bina van Ellie, al uit 1974 en people gotta move. Juist, we gaan het hebben over de graafschap. Het uh, verloren vorige week van Ajax speelde vanmiddag in de Galgewaar tegen FC Utrecht. en stond op een gegeven moment zowaar met 2-0 voor tegen FC Utrecht... door goals van Poupon en El Hasnawi. Maar toen, in de slotfase, maakte Jacob Moulenga twee goals. Het werd uiteindelijk 2-2 dus, uh, tussen FC Utrecht en de graafschap. De trainer van de graafschap, Andries Ulderink, in gesprek met Rachna Niemeijer. 2-0 voor, nog nooit gewonnen hier, zo dichtbij en ook zo ver weg. Oeh, daar, daar moet ik even over nadenken. Uh, ja, ik denk dat het een uur lang een redelijk gelijk opgaande wedstrijd is geweest... waar wij dan uh, uiteindelijk twee keer weten te scoren. Ja, en dan gaat uh, Utrecht uh, opportunistisch spelen. Wij uh, krijgen steeds meer moeite in het volhouden van uh, afspraken. Veld groot maken, in de omschakeling dingen doen. We verliezen de bal uh, te snel. Ja, en er, ik denk dat we de laatste half uur wel vijf, uh, zes grote kansen weg hebben gegeven. Ja, uiteindelijk uh, krijg je nog een dot van de kans op de 3-1... om de wedstrijd uh, misschien alsnog in je voordeel, voordeel uh, te beslissen. Nou ja, goed, dat heeft uiteindelijk niet zo, zo mogen zijn. En ik, uh, ja, positieve kant is het eerste punt van het seizoen. En uh, daar moeten we mee door. Was dat een moedje, vond je, die 3-1? Had hij moeten vallen, die kans van Poepom? Ach, dat weet ik niet. Kijk, uh, wat, wat ik al zei, uh, waarom valt die bal in één keer achter onze laatste lijn en, en valt daar de 2-2 uh, uit? Omdat er een stukje vermoeidheid in de ploeg zit en uh, dat dacht ik ook te zien uh, bij Rijdel. Die uh, heel veel energie uh, heeft gestopt in het afjaarhoek van de tegenstander. Dus wat dat dan gaat, uh, denk ik dat de vermoeidheid daar een belangrijke rol uh, heeft gespeeld. Wil je met me eens zijn dat ondanks het feit dat het gelijkopgaand is wat je zelf zegt, dat jullie twee nog voorkomen, dat het een hele zwakke wedstrijd was tot een bepaald moment? Ja, je ziet dat beide ploegen de selectie heel laat compleet hebben gehad. Wij wachten ook nog op twee spelers. Datzelfde geldt denk ik ook voor Utrecht. En dus als je het hebt over automatismes en vastigheden, dan is dat bij beide ploegen voor verbetering vatbaar. Er was er steeds sprake van een aanvaller van Rode Ster België, die wel of niet zou komen. Speelt dat verhaal nog? Ja, dat verhaal uh, speelt nog. Uh, ik heb begrepen dat er uh, ja, maandag, dinsdag uh, de, ja, het rondgemaakt uh, moet worden. Dus uh, ik heb daar uh, alle hoop op en vertrouwen in dat het uh, goed komt. Andries Uldering, de trainer van de Graafschap... na de 2-2 van zijn ploeg tegen FC Utrecht. Keren wij weer terug naar de Amsterdam Arena... waar Ajax tegen Heerenveen eindigt in 5-1. Meteen na de 1-0 van Siktorsson maakte Heerenveen gelijk... door middel van Bas Dost, de maker dus van het enige Friese doelpunt. Hij sprak met Jeroen Gutter. Bas, uh, uitslag 5-1, maar een opmerkelijk moment bij jouw doelpunt. Je tilt je shirt op en je laat een beeld erin zien van iemand. Vertel eens waarom, wie... Uh, een vriend van mij die is uh, niet zo lang geleden overleden aan, uh, aan een ziekte kanker. Dus uh, de laatste keer dat ik hem gezien heb, uh, had ik beloofd dat ik bij mijn eerste goal uh, dit zou doen. Dus vandaar. Doet het pijn om daar nog over te praten? Zo moeilijk, ja. Het eerbetoon, de score je in de arena. Maakt dat, dat dat nog iets specialer? Nou, ik denk niet dat het zozeer uitmaakt waar je die goal maakt. Maar het gaat om het idee, dus... Uh... Maar nee, ik denk dat hij uh, het wel kon waarderen. Dan maken we een stap natuurlijk. Want uh, het gaat ook nog over andere dingen. Hoe uh, zwaar dit onderwerp is. Uh, je scoort in de arena. Dat is een beladen doelpunt, denk ik, gezien uh, de voorgeschiedenis. Ervaar jij dat ook nog zo? Um, uh, nou, het is altijd mooi om, om hier te scoren. Ik heb hier vorig jaar ook gescoord, dus nu weer. En dat is, uh, dat is altijd lekker. Alleen, uh, nee, wat geweest is, is geweest. Dat, uh, dat is allemaal gebeurd. Dus, uh, Telt niet meer mee? Nee, dat is, dat is heel simpel nu. Dat is uh, alweer een uh, wat is het, half jaar geleden. De arbitrage met alles erop en eraan. En dan komt de zomer en dan koopt hij eigenlijk Stikdorsson. En die dorst, dat telt allemaal niet meer mee? Nee, maar ja, dat heb ik ook eerder aangegeven. Ik bedoel, uh, dat, dat, dat, ik snap de keuzes wel. Dus uh, hij maakt ook een goal vandaag. Het is, uh, is gewoon een goede aankoop. En jij ook? Ja, van hier of van uh, 5-1. Is daarmee alles verteld over de wedstrijd? Of had je het gevoel dat er misschien toch nog wat meer te halen viel? Nou, ik denk dat toen wij de 1-1 uh, maakten, dat het we toen wel een fase had, uh, dat het wel aardig ging. Alleen, uh, ja, al de wereld die maakte een hele mooie goal. Dus misschien dat ik daar nog een druk op had moeten zetten. Maar ik had niet verwacht dat hij hem zo, uh, zo zou inschieten. Bas Dost van Heerenveen. Inmiddels rust bij FC Groningen tegen ADO Den Haag. 3-0 is de ruststand. Alle drie de goals voor FC Groningen werden gemaakt door Tim Matafs. Eerder vanmiddag eindigde in Almelo Heracles tegen Nac Breda in 2-1. Het werd 0-1 door Amoa, stond het lange tijd. Door een omstreden penalty kwam Heracles terug tot 1-1 door Overtoom. En uiteindelijk was het 2-1 van Everton. Nac zal met een nagevoel terug zijn gereisd naar Breda. Nul punten uit twee wedstrijden. De keeper van Nac, Jelle ten Rauwlaar. Jelle, je kreeg nog een uh, gele kaart, begreep ik, aan het, uh, aan het einde van de wedstrijd. Waarvoor? Ik had het commentaar op de leiding. Ik was niet wel, uh, helemaal uh, tevreden met, uh, met onze vriend vandaag. Wil je die onvrede nog even met ons delen? Nou, ik vond hem gewoon slecht. En niet alleen uh, aan onze zijde, maar ik vond hem gewoon vandaag uh, aan beide kanten, zowel Herkles als, als, als Nak, heel slecht fluiten. Het meest discutabele moment, het meest besproken moment is natuurlijk die, die penalty. Wat is jouw lezing? Je stond er vlakbij. Ja, volgens mij neemt, uh, neemt de spits van Herakles neemt hem eens mee met zijn hand. Dus, dus dat moet hij al, uh, al, uh, al zien. Uh, daarna wil hij gewoon uit een onmogelijke hoek wil hij, uh, wil hij, uh, met links wil hij die bal op de goal schieten. Volgens mij uh, wil uh, Jordi Buizen hem nog blokken. Nou ja, en, uh, die, die gaat met zijn rechtervoet gaat hij naar, naar zijn linkervoet toe. En ze vallen alle twee. En uh, die bal die hobbelt naar mij toe. Ik wil hem oppakken en uh, hij fluit van een strafschop. Jij hebt het over de arbitrage. Ik vond het ook een wedstrijd. Het was echt een vechtwedstrijd. Veel, veel duels. Hoe is dat van invloed geweest op, op het verloop van, van die duel? Ja, dat weet ik niet. Uh, ja, nogmaals. We, we kregen in de eerste helft we kregen wij drie gele kaarten. En die waren ook allemaal terecht. Alleen. Uh... Hij maakte een aantal overtredingen, waar, waar, daar deed hij niks bij. Ja, en dan begint natuurlijk bij ons ook uh, een paar knoppen door te slaan. En, en, en uh, hebben wij ook een aantal vragen naar de scheidsrechter toe. En ja, hij heeft het vandaag niet, niet goed aangevoeld. Kunnen we dat weglaten en kun je dan die wedstrijd ook nog analyseren? En zeggen, ja, Herakles had meer balbezit, meer voetballend vermogen. heeft uiteindelijk dan terecht gewonnen. Nee, ja, dat klopt ook. Als je in, in, uh, naar de wedstrijd in de kleedkamer komt, dan, dan, dan ben je eerst boos op de scheidsrechter. Wat ook logisch is, alleen uh, ja, we hebben het uh, aan onszelf te danken dat we vandaag hier niet, uh, niet, niet, niet punt hebben mee kunnen nemen. In dat geval ook de vinger op de zere plek leggen. Wat, wat deden jullie vandaag niet goed? Nou, de eerste helft hadden we wat meer druk naar voren. Uh, maakte het hun, hun wat moeilijk in, in de opbouw. Ja, de tweede helft zijn, ze hebben we veel te veel naar achter gelopen en... Uh, ja, en hebben gewoon een hele, hele gevaarlijke voorhoede en uh, hebben hun in, in kaart uh, weten te spelen. Ja, dat is eigenlijk hetgeen wat je juist tegen Herakles niet moet doen? Hè? Absoluut. En uh, vandaag waren ze ook uh, wat extra kwetsbaar achterin. Nou, dat hebben wij niet, uh, niet voldoende uit uh, kunnen spelen.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 you way And if I had the chance Kevin De Grol, hem not over you. Heerenveen speelde vorige week thuis met 2-2 gelijk tegen NEC. En reisde vanmiddag naar Amsterdam voor de wedstrijd tegen Ajax. Je hoopt op een counter als Ron Jans zijnde met zijn ploeg. Om zo misschien toch nog wat te kunnen aanrichten daar in de Amsterdam Arena. Maar aan het einde van de middag stond er gewoon 5-1 voor Ajax op het scorebord. We zijn benieuwd naar de gemoedstoestand van de trainer van Heerenveen, Ron Jans. Ron, het wordt 5-1. Zegt dat alles over de wedstrijd die jullie vandaag gespeeld hebben in Amsterdam? Nou, ik denk uh, dat het niet alles zegt over de wedstrijd. Maar uh, de overwinning is dik verdiend. Maar wat zegt het niet? Nou, ik denk uh, wij waren het eerste half uur hartstikke blij dat het 0-0 stond. Want uh, we kwamen niet verder dan tegenhouden. Het ging uh, te snel. Uh, we verloren de bal heel snel als we hem uh, weer hadden. En Ajax kreeg ook al wat kansjes. Uh... Alleen uh, daarna kom je 1-0 achter. En eigenlijk komt dan de beste fase van ons. Uh, hele goed, uh, goed uitgespeelde goal. We krijgen nog wat kansen. Alleen uh, ja, al de wereld, uh, dat heeft hij dit seizoen al eerder gedaan. Die schiet van 35 meter schiet hij gewoon uh, binnen. En dan, uh, ja, na rust is denk ik de 3-1. Dan zie je dat het bij ons het geloof uh, eruit gaat. En uh, we hebben ook meteen daarna eigenlijk uh, gewisseld. Omdat je wel zag dat uh, eigenlijk kans na kansen uh, ontstond voor, uh, voor Ajax. En dan heb je nog even controle met de slotfase. Bij balverlies één keer en de tweede keer, ja, dat was gewoon een soft goal. Want uh, ja, daar gaan we wel heel slap uh, de duels aan, uh, moet ik zeggen. Maar goed, die 2-1 is uh, wel bepalend eigenlijk. Mag zo'n goal vallen? Mag uh, al de wereld zover opkomen zonder dat hij wordt aangevallen? Dat hij wordt opgevangen door iemand en gewoon maar eens kan gaan schieten? Mag dat? Ja, dat was... Uh... Kijk, zij hadden heel veel druk uh, bij de centrale verdedigers. Maar ze kwamen wel nooit in schietsituatie. Uh, en uh, in die uh, situatie... Kun je zeggen, misschien moet je eerder uitstappen... maar dan komt iemand anders misschien vrij. Je mag ook wel een compliment geven aan uh, Tobi Aldewereld. Uh, ik zeg al, ik geloof twee weken geleden deed hij het ook. En nu schiet hij uh, één keer en hij zat er gewoon ook uh, fantastisch in. Uh, ook in de tweede helft, dan uh, is er een fase in de wedstrijd... waar jullie nou, misschien nog uh, aanspraak kunnen gaan maken op 2-2... maar dan ook weer 3-1 en dan is het helemaal afgelopen. Ja, dat is gewoon het grote risico tegen Ajax... dat uh, op het moment dat je meer naar voren uh, toe en je verliest de bal... Ja, dan zijn ze zo, uh, zo bliksemsnel in de omschakeling. En zo stond uh, de 4-1 ook. Ik vond dat heel makkelijk door de achterhoede wandelen. Maar uh, ja, dan, uh, en dan is de wedstrijd gewoon helemaal gespeeld. En dat, dat, dat, die laatste fase kun je jezelf dan wel verwijten. Dat, uh, eigenlijk uh, gaan we het een beetje op op een aantal posities. En uh, vandaar dat ik die 5-1 wel wat, wat hoog vond. Maar de overwinning uh, nogmaals uh, dik verdiend. Uh, Asaidi, ondanks het feit dat hij een uh, zware reizende benen had en in de ramadan zit... speelde toch weer uh, een geweldige wedstrijd. Fantastisch talent. Elke wedstrijd beter wordt, lijkt wel. Ben je bang dat je hem uh, op korte termijn en dan voor het einde van de transferperiode kwijt gaat raken? Ja, dat heb ik niet allemaal in de hand. Maar uh, ik vind het net zo, uh, nou, ja, wat jij al zegt, ik vind een geweldige speler. En hij heeft uh, vandaag ook laten zien in deze wedstrijd. Alleen hij had één geweldige actie in de tweede helft. En ja, dan moet hij hem eigenlijk maken. En uh, ik weet niet of de stand toen 4-1 of uh, 3-1 was. Maar, dan kom je ook weer terug in, uh, in de wedstrijd eigenlijk. Dus, dus dat, uh, dat aspect, nog meer goals maken, ja, dan wordt het helemaal uh, top. Uh, maar we willen hem absoluut behouden. Want Hoezamer uh, is een van onze uh, dragende spelers. Ronjons in gesprek met Jeroen Guttig. De Noor Edwald Boasson Hage voor de tweede keer in zijn carrière de Eneco Tour gewonnen. Ritkoers door Nederland en België. In de laatste rit kwam geen echte aanval meer... van Philippe Gilbert en David Miller, zijn grootste concurrenten. Boas Hagen won als bonus in Sittard ook nog eens een keer de Massa Sprint. En dus is er volop tevredenheid bij zijn Nederlandse ploegleider Servaas Knave. Voor de wedstrijd was het doel van ons om uh, ja, met Edveld de ronde te winnen. Dat was de man waar we voor gingen rijden. En uh, we hebben heel de hele week hard voor moeten werken. Of we, uh, de mannen. En... Uh, ja, dan is dat super mooi, dat het dan ook lukt. Zeker met een Gilbert die toch maar op 12 seconden staat. Ja, die toch op de laatste klim eventueel nog iets kan proberen en een uh, bonificatie nog meepakken. Dus ja, het was gewoon uh, ja, toch heel nerveus tot het einde. En als je dan ziet hoe sterk de ploeg is. Uh, ja, er nog zeven man nog gewoon mee zijn uh, in de finale. En dan echt alles voor Ed valt. Ja, dat denk ik uh, dat we daar heel gelukkig mee mogen zijn. Het leek even al veel eerder te beginnen. Er waren wat speldepriktjes rondom IJzerbosweg. Miller heeft het een keer geprobeerd. Gilbert sloop een keer mee zo met Lars Boom. Ja, tuurlijk, het, het gebeurt. Maar ja, het, het is zo moeilijk om hier uh, weg te rijden op, op dit parcours. Het is vaak nog heel ver tot aan de finish. De koers zit hier vaak toch een beetje op slot. En, uh, ja, voor ons pakt het helemaal goed uit met Fletcher en de kopgroep. Die ook nog eens het beste stond in het algemene klassement van de, van de kopgroep. Dus ja, we hebben vandaag eigenlijk geen meter op kop moeten rijden. En dat was eigenlijk ja, het droomscenario. Waar we iets van, hadden van, ah, dat zal toch wel niet lukken. Ja, en als het dan zo loopt, ja, is dat mooi En waardoor je dan in de finale gewoon uh, met heel veel man mee bent. En uh, dat we vandaag niet hebben moeten rijden, compenseert een beetje met al het werk. Wat we die andere dagen wel hebben gedaan. Was je verbaasd dat Gilbert het niet probeerde op dat laatste korte klimmetje? Ja, ik weet het niet. Misschien zat hij niet in, in een goede positie. Uh, de mannen van ons, wij waren met zeven en ze zaten er heel veel op de. Ja, helemaal vervoren. met het indraaien van het smalle wegje naar de laatste klim. Dus als je dan wilt demmereren, moet je al van, van ver komen. Zeker als die mannen van ons het tempo wel een beetje. toch wel een beetje hoog houden. En dan heb je eigenlijk maar bijna geen kans om te demmereren. want dan ben je al boven. Ik dacht heel even, maar het is ook een beetje de manier, de stijl van rijden van Boas Hagen... met dat hoofd zo tussen die schouders en dat lichte verzetje. dat hij misschien niet helemaal goed was vandaag. Maar daar heb ik niks van gehoord. Dus, uh, nee, hij heeft geen moment aangegeven dat hij niet goed is. Dus uh, nee, die was wel goed. Je had het net over het parcours. Koers ziet hij vaak uh, op slot, zeg je. Ja, Winnaars klagen daar natuurlijk niet over. Maar denk je dat de koers toch een, een beetje een boost zou krijgen... als ze de, de finish ergens wat dieper in Zuid-Limburg leggen? Wat dichter op die klimming, klimmetjes daar? Zou eventueel wel kunnen, ja. Maar het blijft een etappekoers. Daar moet je altijd rekening mee houden. Ik bedoel, uh, wordt gewoon veel meer uh, gecontroleerd... Dus waardoor je gewoon ja, toch een heel andere koers krijgt. Anders dan een Amstel Goldrace bedoel je? Ja, maar je ziet zelfs een Amstel Goldrace hoe lang dat het vaak duurt voordat uh, voor dat, uh, dat ze echt gaan koersen. En dat komt gewoon omdat het gewoon heel lastig is. Het is gewoon heel lastig om uh, 200 kilometer lang te koersen in, in de heuvels van Limburg. Dat, dat, dat gaat bijna niet. Je kunt maximaal een uur voluit rijden en dan is iedereen gewoon helemaal uitgeteld. Edvard Bols van Hagen wint het Noors kampioenschap, daarna twee ritten in de Tour. Nu wint hij deze uh, wedstrijd in het kader van de World Tour. Zijn hij een van de grote favorieten ook voor jou voor het WK wat eraan zit te komen? Ja, dat kan maar zo. Uh, als het uh, op een sprint uitraait, uh, het is licht, een licht berg op de sprint wat ik gehoord heb. hij is zeker wel een kans hebben, maar dat is nog heel ver weg. Hij zit al, hij is best wel lang op niveau aan het rijden. Dus het is ook altijd een beetje afwachten van hoe lang kun je dit niveau aanhouden. Uh, als hij gewoon op, op, uh, goed in orde is, op zijn niveau is... dan kan hij daar zeker meedoen uh, voor een podiumplek. Servaas knave, ploegleider van Edvald, Boasson Hagen... de winnaar van de Eneco Tour, in gesprek met Sebastiaan Timmerman. Radio 1, het NOS Journaal. Eén minuut over half zes, Martijn Nijhuis. In de buurt van Rotterdam zijn auto's en een bus beschoten op de snelweg. Op de A13 sneuvelde een autoruit... waardoor een baby onder het glas kwam te zitten... Nadat de politie was uitgerukt, werden nog schietincidenten gemeld op de A4, de A29 en de A20. Niemand raakte gewond. Vorige week werden ook auto's beschoten, onder meer op de A13. De Utrechtse postzegelhandelaar Willem van der Bijl, die in Noord-Korea werd vermist, is terug in Nederland. Hij en zijn medewerkers hebben twee weken in Noord-Korea vastgezeten op beschuldiging van staatsgevaarlijke activiteiten, omdat hij foto's had gemaakt. Nadat hij een verklaring had ondertekend waarin hij de beschuldigingen toegeeft, is hij gisteren op een vliegtuig gezet. Syrische oorlogsschepen vuren bommen en granaten af op de kustplaats Latakia. Zeker twintig mensen zouden zijn omgekomen en zo'n honderd gearresteerd. Terwijl de schepen vanuit Zee Latakia onder vuur nemen... bestormen van de andere kant tanks en grondtroepen de stad. In de hele stad zijn geweervuur en explosies te horen. En tot zover de halfpunten. Het weer. Hier is Wilhelmijn Hubert. De komende uren gaat op steeds meer plaatsen de zon doorbreken... en het blijft zo goed als droog. Vannacht koelt het tijdens opklaringen af naar zo'n 13 graden en lokaal ontstaat er wat mist. Morgen is er veel ruimte voor de zon. Alhoewel er ook dan af en toe een bui kan vallen, met name in het oosten. Het wordt zo'n 19 graden en er waait een matige noordwestenwind. Ook de dagen erna schijnt de zon regelmatig en blijft de temperatuur rond de 20 graden schommelen. Het staat bij FC Groningen tegen ADO Den Haag nog altijd 3-0. De spelers zijn net begonnen aan de tweede helft. Zometeen alles over die wedstrijd en de karakteristieken van het Nederlandse voetbal. Eerst een kijkje in de landen om ons heen. Buitenlands voetbal, langs de lijn. En we beginnen dat rondje in Engeland. Daar hebben de traditionele favorieten tot nu toe teleurgesteld. Gisteren al verspeelden Arsenal en Liverpool punten... Vandaag overkwam Chelsea. In Stoke-on-Trent hield Stoke City de miljoenenformatie op 0-0. De trend kan worden doorbroken door Manchester United... dat op dit moment tegen West Bromwich Albion speelt. De stand is 1-0 voor de landskampioen door een doelpunt van Wayne Rooney. Voorlopig gaan Bolton Wanderers en Wolverhampton Wanderers aan de leiding in de Premier League. Zij waren de enige clubs die tot dusver hun wedstrijd wisten te winnen, gisteren al. Morgen komen Manchester City en Swansea City nog in actie. Het duel tussen Tottenham, Hotspur en Everton werd uitgesteld in verband met de situatie in Londen de afgelopen week. In Duitsland speelde FC Augsburg opnieuw gelijk. 1-1 bij Eerste FC Kaiserslautern. Bij Augsburg, dat onder leiding staat van Jos Loerkeij en dit seizoen debuteert in de Bundesliga... speelde Paul Verhaag de hele wedstrijd mee. Een andere Nederlander, Lorenzo Davids, werd na 73 minuten vervangen. Gisteren had Klaas-Jan Huntelaar een groot aandeel... in de 5-1 overwinning van Schalke op Eerste FC Köln. De spits van Oranje scoorde drie keer. Bayern München kreeg pas een blessure uit Wolfsburg op de knieën. Door een treffen van Gustavo werd het 0-1. Landskampioen Borussia Dortmund verslikte zich in Hoffenheim... en verloor met 1-1-0. Oh. Alleen FC Mainz en Hannover 96 hebben tot dusver de, de volle winst uit twee wedstrijden. Werder Bremen kan daar nog bij komen als het vanavond wint bij Bayer Leverkusen. Richten wij ons weer op de Nederlandse competitie, met name op FC Twente. Na de 2-0-overwinning van gisteravond op AZ... melden de spelers van Twente zich vanochtend alweer... op het trainingscomplex in Hengelo. Dinsdag wacht Benfica in de voorronde van de Champions League. En dat wordt na de overwinningen op Ajax in de Johan Cruijffschaal, NAC en AZ... de eerste serieuze test voor FC Twente. Joep Schreuder ving trainer Co-Adriaanse vanochtend op toen hij aankwam. 6 uit 2. Ja. En nog niet sprankelend. Ik hou even de Portugees. Nog parapeer. niet helemaal. Maar, nee. Maar, maar... Nee, nee. Kun je vertellen, jij hebt ook in 2005 AZ Sporting Lissabon meegemaakt. Hè? Dat ja. Portugese obsessie van Nederlandse clubs. Leg ja. verkeerd uit, maar begrijp wat ik bedoel. Ja, ja. Wat is dat? Enig idee? Nou, ik denk dat uh, Portugezen heel goed op resultaat spelen. Het resultaat is het enige dat telt. En uh, dat kunnen wij niet zo goed in Nederland. Tien man voor de goal. Nou, Benfica niets. Benfica speelt toch de laatste tijd het toch wat uh, moderner geworden, het voetbal. Wat aanvallender. Maar goed, Gio Vicente kan ook twee goals maken tegen Benfica. Dus ze zijn net gepromoveerd. Dus als zij dat kunnen, dan, dan moeten wij dat ook kunnen. Je hebt bij Porto getraind. en Het verhaal gaat, het was Benfica-Porto 1-0. Ja. Ik kon er niet tegen. Heb jij nou nog iets van bewijsdrang richting Portugal, richting Benfica? Zo van, ik ben Co van Twente. Nou, niet, want uh, ik ben maar één jaar in, in, in Portugal nee, gewonnen. Kampioen, kampioen, beker gewonnen, beste trainer van Portugal. Dus beter kon het niet eigenlijk. Mm. En na dat gesprek met Adriaanse ging op schuider naar een van de routiniers van FC Twente, Denny Landzaat. Het was begin mei 2005, jij zou nu even cupfinale gaan spelen... met AZ, Metco, Lissabon, maar het is altijd Nederlanders en Portugezen. Ja. Dat ligt elkaar niet, althans voor ons niet. Ja, dat lijkt het op, ja. Maar, wat is dat, denk jij? Uh, Wat is dat? Nou ja, als ik gewoon naar Benfica kijk, is het gewoon een technisch sterke ploeg. Uh, en yeah, ja, gewoon een topclub hier uh, in Europa. Liggen niet met team voor de goal zoals dat like Lissabon toen wel, hè? Zij spelen ook het voetbal. Nou ja, kijk, het Lissabon van jaren geleden... Dat was verschrikkelijk. Ja, nou oké, okay, maar daar hebben, hebben we gewoon goed voetbal tegen geboden. En, uh, ja, tot op een paar seconden na stonden we zelfs in de finale. En, ja, als je, dat, uh, als, je dat, als je dat gewoon meeneemt uh, naar deze wedstrijd. En uh, ja, gewoon ook weet uh, dat je vertrouwen moet hebben in je, in je eigen kunnen. Dan uh, kunnen we wel uh, voor een stunt zorgen. Het is een belangrijke wedstrijd, toch? Het is, ja, we zijn nu twee wedstrijden onderweg in de competitie, maar dit, dit is hem wel. Hè? Ja, ja. Nee, natuurlijk voor de club en uh, ja, voor onszelf ook. We willen op het hoogste podium uh, ja, acteren en uh, ja, de trainer ook. Dus ja, een hele belangrijke wedstrijd, mooi als we de Champions League uh, halen. Ja, de Champions League halen, zei Danny Landzaat. Het zou mooi zijn, de tweede voorronde van de Champions League... aanstaande dinsdag tussen de eerste wedstrijd... tussen Twente en Benfica in Enschede. En die wedstrijd is bij de NOS uitgebreid te volgen... op zowel Radio 1 als op Nederland 3. De return is volgende week woensdag in Portugal. Kijken we nog even terug naar FC Groningen tegen ADO Den Haag. De stand is daar inmiddels 4-0 voor FC Groningen geworden. We hebben nog wat problemen met de geluidslijn met de Euroborg. Het vierde doelpunt voor Groningen werd gemaakt door Bakuna. She make me feel so good, love. I wanna say she make me feel alright. Cause you're walking down my street. Watch you come to my house. You knock upon my door. And then you come to my room. And then she make me feel alright. Van Dan uit 1967 met zanger Van Morrison en Gloria. Inmiddels is Aardo Den Haag in de Euroborg teruggekomen tot 4-1. Doelpunt voor de Hagen werd gemaakt door Lex Immers. Wat een goal! De, en dan is de goal. Alle wedstrijden van dit weekend. We beginnen in de Amsterdam Arena. Ajax tegen Heerleveen werd 5-1. Bij de rust stonden 2-1. 1-0. Cictorson, 1-1 Bas Dost, 2-1 Alderwereld, treffer, 3-1 Boerrichter, 4-1 Soleimani en 5-1 Vermelessuretheid door Gregory van der Wiel. De tweede grote overwinning van Ajax. Vorige week werd het tegen de Graafschap 4-1. En nu maakte de ploeg van Frank de Boer vijf doelpunten. Opnieuw een afgetekende overwinning dus voor Ajax. Het kwaliteitsverschil uh, vond ik uh, wel duidelijk in de hele wedstrijd. Alleen ze maken één fantastische goal na nou, onze goal heel snel. Ja, dat is een domper. Het uh, was ook een compliment aan Herenveen, want Het was een fantastische aanval. Alleen uh, ja, ben je zo hard aan het vechten om die ene goal te maken. We hadden heel veel controle. Ja, dan moet je weer opnieuw beginnen. Gelukkig... Uh... ...heeft Tobi ja, toen uh, de juiste snag geraakt moet ik zeggen. En... Ja, het doelpunt van al de wereld waar de boer op doelt was prachtig. Opnieuw schoot hij van grote afstand binnen. Dat deed de Belg vorige week ook al. Herween was dus gewaarschuwd, wist ook trainer Ron Jans. Dat heeft hij dit seizoen al eerder gedaan. Die schiet van 35 meter gewoon binnen. En dan, uh, ja, na rust is denk ik de 3-1. Dan zie je dat het bij ons het geloof uh, eruit gaat. En, uh, we hebben ook meteen daarna eigenlijk, uh, gewisseld, omdat je wel zag dat uh, eigenlijk kans na kans uh, ontstond voor, uh, voor Ajax. En dan heb je nog even controle, met de slotfase, bij het balverlies één keer en de tweede keer, ja, dat was gewoon een soft goal. Want uh, ja, daar gaan we wel heel slap uh, de duels aan, uh, moet ik zeggen. De Friese goal kwam van Bas Dost. Hij kreeg uh, na zijn treffer een gele kaart, omdat hij zijn shirt uittrok. Maar dat was een doelbewuste actie van de aanvallig. Op het shirt onder zijn Heerenveen 10 stond namelijk een foto gedrukt waar een emotioneel verhaal achter zit. Uh, een vriend van mij is uh, niet zo lang geleden overleden aan, uh, aan een ziekte kanker. Dus, uh, de laatste keer dat ik hem gezien heb, uh, had ik beloofd dat ik bij mijn eerste goal uh, dit zou doen. Dus vandaag. Herakles Almelo tegen Nakbrenna werd 2-1. rust stond het 0-1 door een goal van Amoa. Het werd 1-1 uit een penalty door Overtoom, en de 2-1 was van Everton. Max stond na 45 minuten dus op voorsprong... maar bracht zichzelf in de eerste helft toch al in de problemen. Drie spelers kregen in de eerste 25 minuten een gele kaart. Trainer John Karelsen daarover. Ja, ik vond er wel een paar uh, domme dingen bij. Maar uh, ja, dat is zonde, dat uh, is inherent aan verdedigen. Uh, so, je hebt ook beslissingen met, met beslissingen van een scheidsrechter te maken. geeft hij hem wel, geeft hij hem niet. Het nou, was niet in ons voordeel, uh, een paar beslissingen... Um, en daardoor moet je wissels maken. En dan zonder dat je door kaarten wissels moet maken... in plaats van uh, door een voorsprong of een uh, achterstand. Uh, dat zijn altijd uh, nuttigere uh, wissels als, uh, als voor kaarten. Ja, twee van die zondaars, Luiks en Koenlux werden in de tweede helft gewisseld. Een lichte overtreding van Jordi Buis zorgde ervoor... Dat Herakles ook nog eens terugkwam in de wedstrijd. De strafschop die werd uh, genomen door Willy Overtoom werd toegekend door scheidsrechter Sanders. Een opstreden penalty. De aanvaller trouwens zelf was weer ouderwets opdreef in de tweede helft. Ja, ik denk dat dat, dat met dank natuurlijk voor een teamgenoot dat we heel lekker com konden combineren op een gegeven moment. En dat is natuurlijk mijn sterkste punt. En, uh... Ja, dus uh, ook pas mijn tweede wedstrijd weer sinds, uh, sinds de operatie. En uh, ja, ik voel me steeds beter. En uh, dat zag ik vandaag ook weer in de tweede helft, denk ik. Willy Overdroom. Herakles trok de wedstrijd tussen de tweede helft naar zich toe. Volgens trainer Peter Bos werd de motor om de ploeg op gang te krijgen al eerder gestart. We nou, startten hem in de eerste helft, dat heb ik ook gezegd. Van, je moet durven. In de eerste helft ging wel veel fout. Maar ze hebben het wel geprobeerd om op te bouwen. Niet alleen maar lange ballen te spelen. En dat heb ik ook gezegd. Van, jongens, je mag fouten maken. Maar je moet het wel proberen. Als je dat niet probeert... Dan, uh, dan ga je alleen maar lange ballen spelen. Kom je niet aan het voetballen. En ga je ook niet beter worden. We hebben de eerste helft geprobeerd. En de tweede helft vond ik dat het inderdaad steeds beter ging. FC Utrecht tegen de Graafschap werd 2-2. Bij de rust stond het 0-1 door een vroege goal van Poupon. Na de rust 0-2 door El Hasnaoui. 1-2 werd het door Moulenga en ook de 2-2 was van Jacob Moulenga. Moulenga nam Utrecht dus bij de hand. Pas in het laatste kwartier kwam de ploeg langs zij door zijn twee goals. Moulenga maakte na negen maanden blessureleeds zijn rentree in een competitiewedstrijd. En na afloop vertelde hij het volgende verhaal over zijn twee doelpunten. Ik kan je iets louisjes vertellen en je zult het niet geloven. Ik al over het en ik droomde over school. Is definitely from God. It's definitely from God, because I saw it. I saw myself scoring. I was, I was, I came out, came on the bench and I knew I'd score. I had already seen it. No, twice. He forgot that little detail. Ja. De gebeden van Jacob Mulenga aan God werden gehoord. Hij wist dat hij ging scoren. Die boodschap had hij al gekregen van hoge hand. Maar zelfs God was een detail vergeten, namelijk dat Mulenga twee keer zou scoren. In de tweede helft stond er een heel ander Utrecht dan in de eerste 45 minuten. Aan trainer Erwin Koeman de vraag waarom zijn ploeg niet zo strijdvaardig en agressief aan de wedstrijd begon. Dat is een goede vraag, omdat we vorige week tegen VV gespeeld hadden. En de spelers voelden zich daar goed in, en dus dan ga je vandaag ook starten. Het probleem is in ons geval is geweest dat we in de hele voorbereiding niet met elkaar hebben kunnen spelen. Uh, dus ook niet heel, heel veel kunnen, uh, kunnen oefenen. Dus uh, nou ja, okay, we weten in ieder geval wat we nu wel uh, voor de nabije toekomst kunnen of wat niet. En, uh, en daar leer je ook van. De Gaafschap gaf dus een 2-0 voorsprong weg. Maar ook nadat de 2-1 was gevallen zag trainer Andries Ulderink nog mogelijkheden om de wedstrijd te winnen. Uiteindelijk uh, krijg je nog een dot van de kans op de 3-1 om de wedstrijd uh, misschien alsnog in je voordeel te beslissen. Nou goed, dat heeft uiteindelijk niet zo, zo mogen zijn. En ik, uh, het ja, positieve kant is het eerste punt van het seizoen en uh, daar moeten we mee door. En zo eindigt Uldring toch nog positief naar het eerste puntje van dit seizoen. Groningen tegen ADO Den Haag is op dit moment bezig. De wedstrijd zit een klein half uurtje in de tweede helft. Het staat inmiddels 4-2 voor FC Groningen. Bij de rust stond het 3-0 door drie goals van Timma Tafs. Het werd 4-0 door Bakuna, 4-1 door Immers en zojuist 4-2 door Van Duinen. Uitslagen van gisteravond. Twente tegen AZ 2-0. Feyenoord, Rode EEC 3-0. PSV, RKC 1-0. En Vitesse tegen VVV werd 4-0. De stand: Ajax aankomt Kop met 6 punten uit 2 wedstrijden. Ook Feyenoord en Twente hebben 6 uit 2. En Vitesse en Herakles hebben 4 punten uit 2 wedstrijden. Nog puntloos zijn NAC Breda, 18e met 0 uit 2. En één plaatsje daarboven. Excelsior met 0 uit 1. Want morgenavond is er namelijk ook nog een wedstrijd om 8 uur. NEC tegen Excelsior. I kill my cereal and I open the door, leaving the TV program dead on the floor. Cause that's not life when you're stuck inside. No. That's not life That's not life, no I felt a roaring urge for some kind of change I drag up my TV and I turn it to flames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 I can be free if I let history reign over me. We need to take control of context and time. We need to start a revolution of the mind. Try enhancing this on this world is not where we belong. This world is not where we belong. Ruben Heijn, that's not life. Een uh, triest voetbalbericht. Frits Korbach is zojuist overleden. De 66-jarige uh, Korbach, oud-voetbaltrainer van onder meer Utrecht, Volendam, Twente, Heerdeveen, Volendam en ook nog De Graafschap, is dus uh, 66 jaar oud geworden en was al enige tijd ziek later. Hopelijk in deze uitzending, of anders daarna, meer reacties hierover. Dan een atletiek bericht. De wereldkampioenschappen in Daegu eind deze maand komen eraan. De atletiek unie vaardigt tien atleten en twee estafette teams af naar die wereldkampioenschappen. Bram Somm is aangewezen om op de 800 meter uit te komen. De Europees kampioen van 2006 miste de limiet op 400ste van een seconde. Maar werd toch aangewezen omdat hij had voldaan aan de B-limiet van de Internationale Atletiek Federatie. Ook de vrouwenploeg op de 4 x 100 meter dankt haar deelname aan de eis van de IAAF. En de discuswerpers Monique Janssen en Erik Cadet... hebben in Den Haag een goede laatste test afgelegd... voor die wereldkampioenschappen. Janssen kwam bij de Sparta Games... tot een beste afstand van 61 meter en 19 centimeter. En Cadet liet de discus bij zijn laatste poging... naar 64 en 80 centimeter in het gras van het Zuiderpark ploffen.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 Don't impress me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 Inmiddels werk, Dat was een oudje van 12 jaar geleden voor Shania Twain. That don't impress me much. Het is inmiddels uh, rust bij de wedstrijd van Manchester United tegen West Bromwich Albion. En het lijkt wel een, uh, ja, het is toch een soort trend te zijn daar in de eerste ronde van de Premier League. Want ook daar staat het 1-1. De eerste goal voor United werd dus gemaakt door Wayne Rooney, zojuist door het 1-1 door Long. Er wordt ook een wedstrijd nog gespeeld in de Duitse Bundesliga... Bayer Leverkusen tegen Werder Bremen. Dat staat na 25 minuten nog altijd op 0-0. We melden u zojuist al dat op 66-jarige leeftijd... Frits Korbach is overleden. Hij leed al enige tijd aan keelkanker, oud-voetbaltrainer. Um, meer erover vanavond in Langste Lijn om 10 uur. De presentatie is dan in handen van Jeroen Stomporst. Ronald van der Geer zal ook aanschuiven. En het verloop van de wedstrijd tussen FC Groningen en ADO Den Haag... het staat daar 4-2 in de Euroborg. Kunt u zometeen volgen in het uitgebreide NOS Radio 1-journaal... met Ewout de Jong en daarna ook nog bij de collega's van de VPRO... met Instituut Itzerda. Van u, bedankt voor het luisteren en een zeer prettige zondagavond.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 Luister naar de reportage straks om 7 uur in Bureau Buitenland. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Heeft jouw club geld nodig?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 Dit is Radio 1.